In Europa staat een grote fusie op stapel van uitgeverijen. Random House van Bertelsmann fuseert met Penguin... de boekendivisie van de Britse uitgeverij Pearson. Daarmee ontstaat een van de grootste uitgeverijen ter wereld. Bertelsmann krijgt een aandeel van 53 procent. Pearson wordt voor 47 procent aandeelhouder. Penguin heeft een jaaromzet van bijna 1,3 miljard euro. Het bedrijf geeft vooral pockets uit met het wereldberoemde Penguin-logo. Rondom Random House heeft een omzet van 1,7 miljard. Op Schiphol zijn maatregelen genomen in verband met orkaan Sandy aan de Amerikaanse oostkust. Luchtvaartmaatschappij KLM schrapt drie retourvluchten naar de Verenigde Staten, die vandaag vanuit Amsterdam zouden vertrekken. Ook klanten van Air France en Delta Airlines moeten rekening houden met geannuleerde vluchten. Sandy ligt voor de Amerikaanse kust en komt waarschijnlijk vandaag al land tussen Washington en New York. In het gebied is uit voorzorg de noodtoestand uitgeroepen. Scholen en andere openbare instellingen zijn dicht. En ook de beurs in New York is gesloten. Het weer dan wolkt en regenachtig. Het wordt een graad of 11. Dit was het NOS -show. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag. En op de A12 tussen Utrecht en Veenendaal. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid. De nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Zandvoort. En dan deze zorg om zich van Sigimali en Tomorrow People op de radio. Welkom bij de derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. FM. Voor Zandvoort en de regio. En wat we al in het derde uur gaan doen, dat hoor je van mijn collega Albert-Jan, die in het zonnetje zit. Ja. Niet staat, maar zit. Ja, ik moet hem bijna eens smeren. Heerlijk, hè? Heb je een zonnebril? Maar het is wel weer duidelijk, hè? Dat is weer een goed weerbericht, hè? Dat, klopt wel. dat, dat bedoel ik.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 Wat heeft de doelpunt. Jap? Ja, het is nog wel even te gaan. En uh, Ronald Kamers die zat helemaal daarnaast. De spits van Aansmeer kon hem meepakken. En de boy de vet was geslagen. De stand is 1-3 hier. En we hebben nog maar een paar minuten te spelen. Dus zijn bij weer terug, Jap. phone all night. What's it gonna be, boy? Yes or no? What's it gonna be, boy? Yes or no? Baby, baby, let me sleep on it. let me sleep I it. I got it, Ja, het eruit, Op de zaterdag weer op mijn stuurtje. Je hoort Paradise bij de Dashboard Lights. Zometeen het slot van de tweede helft van vandaag. Als meer tegen SV Stolvoort. Daarvoor zouden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 Het heeft geen het, het is net eventjes dat het uh, net wel of net niet, nee, dan is het net niet. Dus bij van vandaag. En Haalsmeer uh, heeft uh, twee uitvallen gehad, mis, nou, nou, misschien vijf of zes. En zijn twee doelpunten uitgekomen. En ja, dan moet je net die massel hebben dat je ook, uh, ook die bal er dan in krijgt. Uh, net dat uh, Kassenvries een schitterende mooie kopbal gaat er overheen. De uh, uh, Visser heeft nog een kans gehad. Die ging ernaast. Uh, ja, het, het, het werkt net niet. Die, die heeft net niet het gogme om, uh, om dat doelpunt te maken. Nu gaat hij voorop en probeert te langs te gaan. Maar die struikelt over zijn eigen benen en kan uh, uh, alles meer gaan uitverdedigen. Eindelijk moet ik eigenlijk zeggen, want soms heeft je eerst ja, echt die hele tweede helft gedomineerd. Alleen, ja, nogmaals, uh, de, de afwerking was niet daar. Nu weer alles meer. Mevoud de paas daar naar, uh, even kijken, Timo de Reus. Timo de Reus richting Hoppen. Hoppa, kan hij hem pakken? Kan hij hem aannemen? Ja, kan hij kan er wel aannemen, maar hij kan er niet veel mee doen. Het uh, wordt goed verdedigd daar. En Bal wordt nu via een verdediger over de zeilijn geschoten. Uh, en mag zand worden te gooien. En dat is een meter 4-5. Van de korte van vandaan. En, je gaat zich ermee bemoeien en die ja dan moet je wel gaan komen. Want het duurt wel echt heel kort is het nog maar. Tijd, uh, zo lang is het echt niet meer hoppen terug. Krijgt die bal terug. Gaat hij ermee doen. Probeert er op de man te passeren. Dat lukt er net niet. Maakt een overtreding. daar, die verdedigen. Maar er wordt niet voor gefloten. Dan gaat die bal voorkomen via Maurice hè. En dan is bijna kastelvries. En die, oh, dit was. Eh, dit weer zoiets. Um, even kijken, wie was dat daar?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 Probeert daar een berg te bereiken, dat lukt niet helemaal. Gaat 16 meter gebied in, daar komt Hoppen. Hopper is, oh, en dit schiet net, naast de paal over de achterlijn. En dat is uh, uh, erg jammer. was een mooie avond van Zandvoort. Uh, heel goed gespeeld van uh, Boy Visser daar. De speelde minder in de diepte aan bij, uh, bij Hoppen En Hopper die schoot in één keer. En die gaat net naast, echt, scheelde scheelde niet veel. De dikte van de palen misschien een 5 centimeter erbij. Dat was het. het spel is weer vat. Uh, Maurice Mol kan er niet bij komen. En dan moet, moet de Boy Fischer... Uh, boy de set, die moet gaan lopen, heel hard, ja. Want anders gaat die boog gewoon nog uh, helemaal erin. En dat is gelukkig niet het geval. Bij, bij het spelgeval uh, wordt niet uh, voor gefloten. Want de zandverdichting op uh, Chris Joger, naar Nijsselberg, Berg. Gaat die komen? Ja, diepe paas. Op uh, Ivo Hoppe. Hoppe. Aan de rechterkant van de Zandpertse Veld in de spits... Kalis, die is helemaal mee naar voren gekomen. Die gaat schieten daar en dat is heel simpel te pakken voor de keeper van Aalsmeer. En ik begrijp niet dat die schijfzetter niet gaat spluiten langs de Want het is eigenlijk al een minuut of uh, nou, vier, vijf is tijd. En er is zoveel geks, is er ook weer niet gebeurd. Goed, Zandvoort weer. Hoppen. Hoppen, probeer daar recht te bereiken. Dat gaat niet. Zandvoort is dus de bal kwijt. Wordt diep gespeeld. Wordt gevlacht? Nee, wordt niet gevlacht. Ja, er wordt wel gevlacht. En gefloten ook. Dat is een buitenspelgeval van Aalsmeer. En Zandvoort mag ongeveer bij de middenlijn mag die bal gaan nemen. Dan moet je wel opschieten, anders krijg je helemaal geen doelpunt meer. Uh, daar is okay. Dat is al genomen. Oké, dat is nou heel ver weggenomen, maar dat maakt niet uit blijkbaar. Timo de Reus. Nou, Kan er niet bij komen de Vries. Boy Fischer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 Maar uh, ja, pech heeft Sans-Portier uh, houden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 de Amstel. We hebben een schuitje. Vies ons ideaal. En ben je een heertje bij ons aan de Amstel. Want Kom dan in ons doodje, De gerust allemaal. Maar op een morgen zijn plotseling Nelens.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 De aanstoot, we hebben een scheitje, is onze ideaal, en ben je een keertje bij ons aan de afstoot, onder in ons spootje gerust allemaal. We hebben de schuit naar de helling getrokken.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 We hebben een schuitje, die is ons ideaal En ben je een keertje, bij ons aan de Amstel so, Kom daar in ons bootje, de allemaal Ze hebben de schuit uit de Amstel getrokken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 And she goes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 Je moet er van niets, hè, dat begrijp ja. ik. Hè, die zon, hè. Ja, morgen dus is het zover. El Classico. En uh, Ajax gaat morgen uh, in de Kuip...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 Impossible dreams, promises,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 make it go op de zaterdag Gopertje? Ja, dat jij die ook nog een keer ja, wat denk jij dan? Nee, dit is Muts en de tigerfiets Volgende week gaan we die andere draaien. Dynamite? Dynamite oké, okay, nee, is goed. Ga jij hem lekker draaien en oh, dan ben ja. ik een weekendje weg. Ja, dat, uh, oké. Okay. Maakt helemaal niet uit. Ik ben niet boos. Aangeschoven is uh, Rudy. Goedemiddag Rudy. Maakt het niet uit? Maakt oh, helemaal de, niks uit. één weekendje weg, hè? Oh, oké, oké. Okay, ja, okay, okay. Dus je door, mist dus... wel de 50-plus dag, hè?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 En we gaan natuurlijk bellen met uh, popstar Henry met de shownieuws. Ja, elke keer weer een feest. <laughs> Elke keer. En ja, Roy is er ook, maar ik heb hem, uh, ik heb hem nog niet gezien. Het is bijna, het is bijna we vijf uur. We, hem we, hem hem bijna... we hebben hem al wel gezien. Oh. Ja. Maar goed, w waar uh, is het nog tijd genoeg? Hij is, hij, hij is, hij is uh, verdet, hè. Hij is uh, ja. de star hier, dus <laughs> hij komt altijd later binnen. Goed. Maar in ieder geval vol programma dus? Ja, zeker weten. Oké. Okay. Zometeen zo na vijf uur, hè? Ja, even snel. Wat wordt er morgen? Feyenoord-Ajax. Eh, uh, 03? -3? 3 Ja, tuurlijk. Nou, dan doe ik wel een biertje op te zetten. Oh, oh. <laughs> Nou, we gaan morgen allemaal kijken natuurlijk naar Feyenoord-Ajax... in de Kuip in Rotterdam. Gaat er ook één, uh, Rudy, of niet? Nee, het was maar zijn feest. Maar ik, nee, zit jij, nee. ik zit hier in de studio. Jij zit hè? in de studio ja. morgen met Rondje Dorp. Ja. En dan gaan Rondje wij de dorp. verslag even doen. reporters in het dorp. Ja, ja, ja, ik zie ja, er twee, mijn twee reporters <laughs> zie ik hier, hier nog, nu nog zitten. Nee. Morgen lopen, maar dat wordt op een gegeven We moment een beetje wachtgelig. Okay. Ja, zijn morgen mee Oké.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 We hebben nog heel kort. gaan we, we gaan, gaan draaien? Hoor, wat ja, ja, we doen het hoor. Hoe kort ook is, heel klein stukje, ja. De computer loopt een beetje voor, dus vandaar dat de planning niet helemaal uitkomt. Graag uh, tot over twee weken, wat mij betreft. En jij bent de volgende week weer, hè? Ik doe gewoon Zandvoort op zaterdag met gastpresentator Jacques Jongmans. Oké, okay, tot over twee weken en tot over volgende week. When you're chewing on life's gristle, give a whistle.